...avonds op als vermist. Duikers van de brandweer begonnen meteen met een zoekactie, maar die bleef zonder resultaat. Aan het begin van de middag ging een gespecialiseerd team opnieuw op zoek naar de man... ...en tegen half vijf werd met behulp van sonarapparatuur een lichaam gevonden. De politie gaat ervan uit dat de man is verdronken. Vanwege de zoekactie was een deel van het Engelermeer afgesloten voor publiek. Naar verwachting kan er morgen weer worden gezwommen. In 2010 verdronken in één weekend twee mensen in het meer bij Den Bosch. Nederlanders adopteren steeds minder kinderen. Volgens de stichting Adoptievoorzieningen waren er zes jaar geleden nog bijna 3200 adoptieverzoeken... en vorig jaar bijna 1200. Volgens de stichting is de daling het gevolg van de crisis. De kosten kunnen oplopen tot 35.000 euro per kind. Bovendien worden steeds minder gezonde kinderen ter adoptie aangeboden. In opkomende economieën als China worden ongewenste kinderen nu ook geadopteerd door de eigen bevolking... maar vaak alleen als ze geen handicaps hebben. De agenten die gisteren in Den Haag werd neergestoken is niet meer in levensgevaar. Dat heeft de korpschef van de Haagse politie gezegd na een bezoek aan het slachtoffer in het ziekenhuis. Volgens hem is de agenten goed uitspreekbaar en zijn er positieve verwachtingen rond haar herstel. De agenten ging gisteren samen met een collega na een melding naar het huis van een man. Die kwam naar buiten met een mes en weigerde dat te laten vallen. De collega schoot de man neer omdat de situatie bedreigend was... De man liep door en stak de agenten met een mes. Daarna zakte hij in elkaar en overleed hij. Het weer, vanavond in het oosten, kans op een bui, verder droog, bij een graad of 15. Morgen weer veel zon en iets minder warm dan 19 tot 23 graden. Dit was...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 Elders, uh, elders in Europa nog een, een festival creëren uh, vanuit jezelf.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 Maar ik denk inderdaad, het grappige is, die mensen zijn vrijwillig uh, En die werken vanuit een uh, vooraf uh, vastgesteld script, zeg maar. Hoe, hoe dat allemaal wordt opgezet. En uh, de co-creators, die, uh, dat weet ik ervan, omdat ik natuurlijk vorig jaar ook uh, co-creator ja. ben geweest. Um, co-creators, die kunnen inderdaad, die krijgen een soort opdracht. En hoe je het verder gaat invullen, ja, misschien is dat wel de goede, het, het verschil. De hoe-vraag, die wordt helemaal door de co-creators verder ingevuld. Ja. En dat is een beetje het verschil met ja. uh, bijvoorbeeld eigen tijd. Ja.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 Dus dan krijg je een heel intieme band eigenlijk met de mensen die daar, die daar zijn. En dat geeft ook de gelegenheid om met elkaar in de groepsverband workshops uh, te volgen. Maar ook gewoon op het terrein uh, vinden alle dingen plaats. Ja, en dat maakt de uh, zo speciaal. Ja, ja het, het leuke. Ik heb natuurlijk beide meegemaakt. Het was de eigen tijd. Zo, de meeste mensen zullen het waarschijnlijk wel kennen. Um, dat hele, dat hele samen, wat jij ook uh, benoemt uh, Marjan, uh, dat is inderdaad echt aanwezig hè, bij het open-up. En dat, daar wordt ook heel actief uh, naar gestreefd, hè, dat, we ook echt, dat mensen ook echt open gaan. Hè. Het is niet vergeten van iets open-up, Het is, open -up, hè. Dat, uh, moet, is de bedoeling dat je echt open gaat. En mijn ervaring is, zeker als co-creator, ik heb dan elf dagen daar uh, ben ik mee geweest, uh, dat je ook echt helemaal open gaat. En dat is zo mooi, en dat heb ik met eigen tijd uh, ook wel ervaren, maar meer door de workshops nog dan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 Maar de bedoeling is dat je eigenlijk als hele groep dit soort dingen gaat doen. Ik wil even zijn naam kwijt... ...de joker... Die, uh, ...die ontzettend goed is... De, de ...Floris de ja. ja ja ...die, die gewoon met ja, tijd en gewoon ...de hele groep uh, iedereen... Uh, nou, ja, ...aan het denken zet of, of aan het werk zet... ...of, ja. of, of, of iets grappigs doet dat iedereen. ja En uh, ja, dat is, dat is ontzettend leuk. Dus, dus er is echt ook... ...wat dat betreft heel veel saamhorigheid. Ja, een soort dorpsplein hè, krijg je dan. Ja. Als, het, als het omroeper staat hij daar... spreekt dat iedereen toe als de dorpsomroeper. ja Maar dan natuurlijk... Uh,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 zo naar het heden. Goed zo. Ja. Ja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 500 mensen totaal, zoiets. Ja. Klopt. Tot, ja. Ja. En nu willen jullie naar 500 deelnemers gaan halen? Nou, we willen graag uh, in totaal 500 weer, weer halen, zeg maar. Ja. Uh, maar de, dus de, de potentie is natuurlijk heel groot. Uh, uh, en er is ook ruimte voor meer uh, bezoekers. Dus uh, ja, we hebben plaats voor uh, ook voor 600, 700 mensen op dit festival. Mm -hmm. dus we kijken gewoon uh, hoe het zich verder kan ontwikkelen. Dus we doen ons best om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Omdat we vinden vanuit onze missie dat, uh, ja, dat iedere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 ja. Dus een beetje, wat, wat, waar ik tegenaan aanliep ook wel, dat, dat mensen ook gewoon, hun, waar ze het waar ze zelf tegenaan liepen, uh, vertelden. Hè. Dus ik vond dat ze bijvoorbeeld ze hadden een hele intieme of intense workshop uh, gedaan. En uh, dat vonden ze moeilijk of liepen ze ergens tegenaan en dat konden ze dan in de sharing ze dan, uh, kwijt ja, aan. Exact. En, uh, sharing ja. ja, dat kan je natuurlijk ook gewoon kwijt uh, op het moment dat, het, dat de workshops uh, afgelopen zijn. Maar het is toch wel fijn om te kunnen delen in een, in een hechte groep waar ja. je tegenaan gelopen bent.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 Uh, Sander, jij, jij bent uh, nu voorzitter geworden. Jij was ja. vorig jaar volgens mij voor het eerst. Nou, twee jaar geleden was ik als deelnemer. Oh, twee, in vorig oh, twee jaar geleden ge... deelnemer. Ja. Vorig jaar co-geëten. Wij hadden veel met elkaar te maken. Jij deed uh, logistiek. Ja. En ik zat in de infotent. Dus ja. alles wat je aanleverde, dat, ja, dat kwam bij ons een beetje terecht vaak. Uh, uh, hoe, hoe, hoe, hoe heb je het zo ervaren? Je bent deelnemer geworden. Misschien kun je daar eens wat vertellen. En dan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 En dat betekende dat in de eerste dagen dat ik eigenlijk... Euh, ja, ik was eigenlijk heel druk met mijn taken. Ja, en dat deed, geven... Je, ja. je zou met z'n tweeën zijn, toch? En, Klopt, ja. En, e en e ik deed het alleen, maar met ja, ik, met je het, het, het, het voelde me eigenlijk zo goed om, om het festival, zeg maar, zo, te ondersteunen. En dat gaf me, me eigenlijk zo'n zo'n rijkdom in de zin van mijn gift die ik kon geven. Um, ja, toen dacht ik van, nou, dit is wel heel krachtig. Om in feite dan zo dankbaar te zijn voor dat je bestaat en dan zo onvoorwaardig te kunnen geven op een gegeven moment kwamen de mensen uit de organisatie die zeiden ja, moet je nou niet eens een keer zo'n workshop gaan doen, want ik zie alleen maar heen en weer rijden en vervolgens zijn we wat meer in gesprek geraakt over het festival zelf en hoe het georganiseerd werd en de potentie erin en toen gaandeweg leerde ik wat meer mensen van bestuur kennen en toen ontstond al heel snel het idee, nou we moeten misschien na dit festival maar eens gaan zitten om te kijken hoe die toekomst van Upte dan uit zou kunnen zien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 ja, en dat gewoon met heel veel respect uh, behandelen. en Maar dat neemt niet weg dat je gewoon, laten we zeggen, naar buiten kan treden. En met wat op met, met wat te geven heeft. En dat aan zoveel mogelijk mensen kan gaan vertellen. Ja. En op eigen, op eigen initiatief kun je besluiten om te komen. En dat gaat uh, Marjan natuurlijk uh, doen. Hè? Want die, ja. die doet de PR en ook ja. een beetje de co ja. Gaan we naar nou de muziek even...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 En nou, tijdens het festival kwam ik meer in contact met het bestuur, en um, ja, toen ontstond eigenlijk heel organisch mijn, vanuit dat contact, um, mijn rol binnen het bestuur. En hoe lang is dat nu geleden? Dat, dat het is bestuurder? nu anderhalf jaar terug. Oké, okay, dus, dus vorig jaar was het de eerste keer? Ja, en dit, klons, dit keer. is mijn tweede jaar. Ja, ja fantastisch, mm. hartstikke mooi. Ja, leuk. Ja. Dus uh, van een. Uh,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 Ja, nou, dat tralen jullie ook uit. Um, de co-creators. Uh, vorig jaar was jij de, de dame die alle co-creators aanstuurde. Uh, Klopt. Ja. En, uh, inmiddels doet een uh, verdien uh, van ons dat. Dat is ja. Dolores. Dolores. Um, nou, ik spreek er regelmatig. Ze vonden het ontzettend leuk om, uh, om te doen. Uh, het is ontzettend veel werk, want we hebben het over 150 co ja. of zo. Ja, dus dat is, uh, dat, is heel, dat is een hele uh, dikke verhouding. Hè? 150 co-creators, 350 deelnemers. Hè? Dat, dat, dat, dat snappen... Uh, ik snap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 veiligheidsteam, we hebben een kookteam en we hebben een fantastisch kinderteam. We hebben een EHBO, stand. Um, goh, wat hebben we nog meer? Een licht en geluid. Oh ja, een licht en geluid niet onbelangrijk. Info -team. En een infoteam, ik kijk even naar jou. Ja.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 Dus dat doen we ook om de teams dus uh, ja zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen. We even een leuke vraag. Jouw dochter was vorig jaar. Gaat ze dit jaar weer mee? Absoluut.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 Um, ja, dus ik ben benieuwd hoe het dit jaar weer gaat. Ja, ja leuk. Ja, dus de co zijn er om, uh, om te dienen. Uh, er zijn 15 uh, teams. Hebben jullie nog co-creators nodig? Ja, zeker. We hebben nog co-creators nodig. Ja, ja. Niet alle teams zijn gevuld en... Uh,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 Ja, dat ja. ja, is ook een mooi mooi team hoor. Dat dat heelingveld. Wauw. Ja, we hebben echt kwaliteit staan dit jaar. Mm. En, um, ja. Ik heb vorig jaar uh, twee uur op mijn kop gehangen. Kijk. Kijk, dat wordt ook wel een aparte ervaring. Ik dacht oh, ik zit je haar bijzonder. Ja. Nee, dat is van stokken daar. Oh. Ja, maar dat is echt heel, heel boeiend was dat. Ja, ja, dus, uh, ja zo'n ja. zo hang-up of zo heet dat ja, toch? Hang up, ja, ja. hang-up. Ja. Ik zou dat normaal gesproken nooit, uh, nooit doen, maar ik hoorde zulke goede verhalen over. En die, die jongen die dat doet, ja. die kwam ik elke keer tegen. Eerst met een soort clashje bij de infotent al, omdat hij dubbele tarieven ging rekenen. En dat vond ik natuurlijk als infotent uh, meneer helemaal niet goed. En hè, maar dat kwam helemaal goed uit. En elke keer kwam ik hem tegen en op een gegeven moment uh, dacht ik, nou ik ga het gewoon doen, want het is echt de bedoeling dat ik... Op zijn kop gehangen en dat uh, was super. Dat ja. je nooit zo'n mooi contact met de aarde gehad. Ja, dat is een heel ander perspectief. Om er los van te komen. Ja. <laughs> ja, prachtig. Ja. Ja. Uh, ja. We, gaan, uh, we gaan naar een. Uh, ja, de, de Gayatri, Gayatri mantra. Uh, dat is ook heel bijzonder, want die wordt elke ochtend uh, bij jullie uh, gedaan. Um,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 Als dan zo de zon opkomt. Met de dauw op het gras. Is en dan zo daar heel rustig heen loopt. In totale stilte. En je gaat dan in die, in die tipie. Ga je dan zo zitten. En uh, ja, dan heerst ook zo'n serene rust. En dan in die situatie die mantra met elkaar zingen.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 of in hun eigen tentje, want er is een prachtig kampeerveld naast uh, het kasteel, want het, het wordt gevierd op het landgoed, Zo, de berg. een echt kasteel. In, in Limburg, en, ja, er is een echt kasteel. Goed. Er is een kasteelboerderij en een, nou, een prachtig kampeerveld. Het zijn er zelfs twee, want er, een kleiner kampeerveld is mooi, uh, omdat het in een boomgaard is. En daar, ja, dat is fantastisch voor kinderen ook. Als je de wespen even niet uh, meerekenen? Nee, maar die... Maar die op de alle appels afkomen. Uh, ja, <laughs> ja, gewoon een beetje te weg zijn ze. <laughs> maar goed, mensen worden dus morgens wakker en... Uh, slapen oftewel uit of, of uh, gaan opstaan en naar de tent van Geert om naar de Gaia Mantra te zingen, zoals jij uh, vorig hmm, jaar deed. deed? Nee, ga wat doen deed. wat Sander deed. Ja, mensen kunnen ook in, een, in het kasteel slapen, Ja, in mensen kunnen absoluut ja. in een heel fijn kamertje in het kasteel slapen. Of in een kasteelboerderij. Ja, het is fantastisch. Maar goed, wil je dat, dan moet je dat aangeven. Dan wordt het allemaal geregeld. Maar ook, ook kan je in je tenten dus, dus heerlijk slapen daar. Um, dan ga je naar de Kaya, kaya Tiemantra. Ja, of naar de yoga. Of je gaat... Uh, of ik heb vroeger... Of vorige keer heb ik uh, een zweetuit gedaan. om ik ja, uh, nog weten hoe laat. zeven of zo? Ja, nee, dat begint eerder zelfs. Ja? Om half zes al daar... Daar was ik toen al zo vroeg. <laughs> ja, heel vroeg. Ja, dus weet dat ja. die begint inderdaad al heel vroeg. Maar dat half is al zes. een feest. Zoals ja, dat hebben jullie ook gedaan. Ja, ja, dus ja, ja. Is een, ja een prachtig en ritueel. En he? Ja, ja, ja Heel, heel, heel mooi. Ja, dus voor de vroege vogels hebben we echt voldoende in de aanbieding. Um, maar voor de mensen die willen uitslapen of kleine kinderen hebben te verzorgen, weet je. Geen haast. Sowieso geldt dat voor het hele festival. Dat je hoeft geen haast te hebben. En eigenlijk mag je doen wat je zelf wil. Je mag deelnemen aan workshops.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 Maar dat, dat zijn ook niet zulke hele uitbundige bedragen hoor. Dat valt re reuze nee, mee. Het is ja. Komen ze we dan nog even op de healing wat precies, uh, je precies kan doen. Oké, okay, we zijn uh, volgens mij bij het ontbijt uh, aan het Ja, na zo'n vroege vogelactie uh, kan je ontbijten. Dat is um, van 8 tot 9. En na het ontbijt, als dat is dus opgeruimd, dan kun je deelnemen aan het zingen.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 Dan hebben we pauze. En dan daarna kom je samen met jouw groep. Bestaande uit vijf nou, à zeven mensen. En dan heb je een uur de tijd om je uh, om sharing te hebben. En dat is dan van half drie tot half vier. Het ja. nou, is een heel plezierig moment. Omdat je dan echt eventjes kan aarden. En even rustig kan zijn. Dus dan zoek je met z'n vijf of met z'n zeven een plek. Waar je dan ook maar wil zitten. Nou, en dan...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 Uh, wat kinderen dan samen met hun ouders kunnen volgen. Okay. En die tijden weet ik niet precies, maar dat mm. valt wel tussen 4 en 6. En mm. ja. dan lekker eten? Dan eten. De kinderen eten iets eerder. Die eten om 8 uur. Uh, sorry, van, van 1800, dus dat is 6 uur tot half 7. En de, de volwassenen eten van half 7 tot half 8. Maar dan wordt alles weer opgeruimd. En dan ontstaat er een avondprogramma. Ja. En dat gaat om half negen van start. En dat is ook zeer, zeer breed. Dat is zeer breed. Dat is heel breed. Ja, dat gaat ook door tot kleine uurtjes, heb ik begrepen, dit jaar zonder. Ja. ja. Dus, dus, dan gaan we wat langer door. Um, ja, is, ja. Het nog wel, uh, is het nog wel handig om in de taart of in de boerderij te gaan slapen? Of uh, je tril je dan je bed uit? Nou, dat was het vorig jaar. Als je, als je in de boerderij slaapt, dan moet je misschien maar besluiten om gewoon op het feest te blijven. Mm. Tot het klaar is en dan uh, naar je bed te gaan. Nee, dat het valt wel mee, maar ja, er wordt, uh, wordt uitbundig gefeest. Ja. Tot yeah. hoe laat?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 Ja, dus um, ja, en, uh, wanneer dat stopt, uh, ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van uh, ja, wat voor stemming er is en hoe lang iedereen wil doorgaan. Ja, ja, we hebben wel een regel hoor, want om 11 uur moet het wel stil zijn op het kampeerveld. Mm -hmm. En uh, daar wordt ook goed voor gezorgd. Ja. En anders waarschijnlijk 1 uur of zo, maximumtijd tijd. Ja, maar dat is dan wel in de binnenzaal, dus daar zullen, zullen mensen gewoon eigenlijk niet zo heel veel last van hebben. Ja. Oké, okay. hey, um, we gaan uh, alweer een uur... Uh, uh, verder, uh, we gaan nu even naar het nieuws. Uh